7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse militairen hebben Osama Bin Laden een religieuze ceremonie gegeven... voordat ze zijn lichaam in het water lieten glijden. Dat heeft het Pentagon gezegd. De begrafenisceremonie werd uitgevoerd aan boord van een Amerikaans vliegtuigschip. Bin Laden kreeg een zeemansgraf omdat de VS niet wilde dat zijn graf een bedevaartsoord zou worden. De Al-Qaeda-leider werd afgelopen nacht door Amerikaanse commando's doodgeschoten in een ommuurde villa in Pakistan. Een van de vrouwen van Bin Laden zou hebben bevestigd dat de man in de villa inderdaad de Al-Qaeda-leider was. Inmiddels is ook aan de hand van DNA-onderzoek bevestigd dat de doodgeschoten man Osama Bin Laden is.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 De Lening moet over een half jaar worden afbetaald, maar kan ook worden omgezet in aandelen Spijker. Daarnaast vraagt Spijker een lening van ruim 29 miljoen euro aan bij de Europese Investeringsbank. Het weer, vanavond is het helder en het koelt snel af. Morgen opnieuw veel ruimte voor de zon, maar het blijft fris met maxima van 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB Verkeersinformatie met nog een korte file op de A44 richting Den Haag. Daar staat Volwassenaar 2 kilometer. Dit is Radio 1, de NTR. Kunststof. Goedenavond en welkom bij Kunststof. De samenleving is danig in de war en de kunst staat zwaar onder druk. Dat wil zeggen de subsidies voor de kunst in het algemeen en het toneel in het bijzonder. En dat is het uitgangspunt voor de solovoorstelling Wat is het nu? Waarin onze gasten in de huid van negen karakters kruipt en antwoord probeert te geven op de vraag waarom toneel moet. Hier is Lineke Rijksman. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, voor een belangrijk deel, Lineke Rijksman... gaat uh, de voorstelling ook over dit soort interviews, hè? Hoe je jezelf positioneert, hoe je omgaat, uh, hoe je je opstelt in de media. Zie je er dan ook tegenop om zo'n nee. gesprek aan te gaan? Nee, nee, nee helemaal niet. niet. Ook, nee, helemaal niet nee. Dus je neemt je ook niet iets voor van uh, als dan maar niet dit of als dan maar niet nee, dat? Nee, ik, dan... ik kom het wel tegen. En als ik denk, god, daar heb ik geen antwoord op, dan zeg ik het wel. ja. ja. Want dat gaat er wel voor. En dan gaat het. Uh, Robert en Brink komt bijvoorbeeld even langs. Mm -hmm. Maar ook het interview met uh, Sylvie Meijs. Sylvie mm -hmm. van der Vaarten in het Volkskrant Magazine. De Riedel van Pauw en Witteman. Waarop jij onmiddellijk naar je buik grijpt. Als, als de tune van Pauw en Witteman te horen. Weet je, dat, dat, dat ben ik me niet van bewust. <lacht> dat hoor ik dan nu voor het eerst. Je grijpt onmiddellijk naar je buik. Wat zou dat betekenen? Ja, daar ben ik dan nou zo heb geen idee daar. Nee, weet ik niet. Dat is uh, dan dat ontstaan. Toen jij het zag misschien? Het was geen, uh, geen, daar had ik niet een diepere gedachte bij. Heb je er al eens gezeten? Nee. nee. En wat zou je doen als een redacteur je zou bellen morgen? Van, uh, we moesten maar eens met mevrouw Rijksman uh, aan tafel gaan zitten. Nou, dat klinkt wel vrij dreigend. <lacht> maar uh, als ze het zouden willen hebben over de voorstelling... dan zou ik er uiteraard gaan zitten, ja. ja. ja. Maar dan gaat het vaak ook over een paar andere dingen. Ja, ja nou, dat, dat, dat is oké. Okay. Ja. Dus de kritiek die ik in de voorstelling hoor, die is. Uh, uh, wat kan ik daaruit opmaken? Um, de kritiek waarop. Bedoel... Nou ja, op dit soort programma's. En op, op... Nou, er zit geen kritiek op dat soort programma's uh, per se. Um, uh, wat ik, um, waar ik. waar ik het over heb, is dat. Um, de media niet altijd een even. Um, uh, scherpzinnige houding innemen ten opzichte van interviews. En dat bedoel ik niet mee dat je al door op het puntje van je stoel... iedereen moet ondervragen, maar dat het me wel opvalt... dat bij sommige interviews eigenlijk de buitenwereld helemaal niet meer meedoet. Of dat, je, dat iemand het uh, van uh, A tot Z of van A tot B over zichzelf kan hebben... zonder dat je denkt, ja, en, en wat is dan de meerwaarde van al dit gepraat? Is mm -hmm. het dan niet ook uh, de taak van... Um, de media of in het interview of van een programma... Om, om dat in een breder kader te zetten. Niet dat, dat alles je dat moet zijn, regelmatig. maar regelmatig mis mm -hmm. ik het wel. Ja. Het gaat mij er echt niet om dat iedereen dat voortdurend moet doen. Maar er zijn toch wel af en toe momenten dat je denkt... ja, kan het ook nog ergens over gaan. Terwijl het tegelijkertijd ook weer zo is... dat iedereen geacht wordt om ergens iets van te vinden. Ja. Uh, want we zaten hier net ook met de kranten opengeslagen. En ik zeg, wat vind je hiervan? Wat vind je daarvan? En uh, nou ja... De dood, de moord op uh, Osama Bin Laden. Waarbij vooral trouwens opvalt dat er wordt gesproken over... de dood van de Amerikanen op Osama Bin Laden... in plaats van de moord op Osama Bin Laden. Een uh, juichende menigte, Times Square onder andere. Uh, gejuich ook in de media. Hoe ervaar jij dat? Dit specifieke? Mm -hmm. uh, Osama Bin Laden? Um... Nou ja, ik, ik was verbaasd toen ik hoorde dat er zo'n grote menigte uh, op de been was in Amerika. En tegelijkertijd is dat ook naïef om daar verbaasd over te zijn. Want het, het zal ongetwijfeld heel erg diep zitten. Die, uh, die 9-11-aanslag, de, de schok en het, en het openbreken eigenlijk ineens van de, van de vermeende veiligheid. Dus um, het zegt maar weer, in mijn geval, dat ik me heel weinig bewust ben van hoe diep dat in... De Amerikaanse uh, ja, samenleving ingrijpt. Ja, ik bedoel, je hebt daar wel een idee van, maar... Dat idee dat krijgt dan nu gestald in dat ze blijkbaar Hamas toch uh, vieren dat hij dood is. Ja, en het feit dat zijn uh, lijk in de zee is uh, geworpen. Ja. ja ik ik hoorde net ook, hoorden we opnieuw, dat dat argument was dat hij dan geen graf zou hebben. Dus dat geen pelgrimsplek zou kunnen worden. Geen bedevaatsoord. Ja, geen bedevaatsoord. Ja. En toch binnen 24 uur begraven. Weliswaar op een alternatieve ja. wijze. Ja, ja, en niet helemaal volgens de islamitische richtlijnen. Nee. Ja, nou ja, ik weet eigenlijk niet wat ik daar verder op moet nee. zeggen. Ik denk dat ze geprobeerd hebben om een soort van uh, basisbeleefdheid uh, te hanteren... en de dingen niet met uh, uh, grotere minachting te behandelen... Nou. Dan nodig. En dan hebben we natuurlijk de, de nasleep. De kranten staan er nog vol mee. Uh, afgelopen vrijdag heeft de Raad voor Cultuur haar uh, adviezen uitgebracht. Ja. Uh, hoe gaan we de bezuinigingen aanpakken? Wat, uh, hoe kunnen we dat op, het beste, uh, op de beste manier doen? En uh, nou ja goed, ik heb het nog niet allemaal tot je genomen. Al die, al die stukken. Wat, wat vind jij eigenlijk het meest ingrijpend? Of het... Ik vind eigenlijk het meest ingrijpend, want ik moet inderdaad alles goed lezen... Um, maar ik vind, um, ik vind het meest ingrijpend dat het zo'n uh, bovenmatige hoeveelheid bezuiniging is. Ik bedoel, dat is al vanaf het begin gezegd. En, uh, het, het, het rare is dat uh, zo'n bedrag wordt dan uh, in het begin genoemd... en het, het wil maar niet concreet worden... Dus ik geloof dat de, de hele tijd dat je denkt... waarom formeert de kunst zich niet? Waarom gebeurt er niet iets gezamenlijks? Waarom sluiten alle theaters niet hun deuren... Uh, in een gemeenschappelijk protest bijvoorbeeld? Is ook omdat de concretisering daarvan duurt... lang voordat dat in je systeem doordringt. Nou, dat komt nu steeds dichterbij en... Uh, ja, het is een, ik geloof dat het commentaar van het NRC gisteren was dat het een revanchisme was. Hè. En dat, mm -hmm. dat lijkt het ook echt te zijn en zo ervaar ik het ook echt. Ja, op wat voor manier? Want er je... ja, zit een soort. Op, uh, omdat de, het, het uiteindelijk het volledige bedrag op het geheel van bezuinigingen eigenlijk weinig voorstelt. Maar voor de kunst heel erg veel is: mm -hmm. heel erg veel. Waardoor je werkelijk uh, je niet kunt voorstellen dat je het goede kunt behouden. Want wat blijft er dan nog over? Want, er wat, ja, wat blijft er en dat over? is dus onoverzichtelijk en, eigenlijk. Ja, maar wordt wel steeds overzichtelijker. Hm. En als je productiehuizen sluit en als je um, op uh, ontwikkeling uh, inteert... en nou ja, op alle plekken, dan, dan kun je het goede niet behouden. Ook al wordt er voortdurend geroepen dat het, dat het wel zo is... en dat de overdaad weg moet. Het is niet waar. Als we nu naar het gezelschap gaan waar jij aangesloten bent... mug met gouden tand, wat betekent het concreet voor de mug? Dat weten we nog niet. Dat weet eigenlijk nog geen enkel gezelschap concreet. Omdat de uh, concrete uh, uh, plekken... De, de, de concrete, hoe zeg je dat, niet de bezuinigen. Wat, wat uiteindelijk, je, je hebt nu het advies en uiteindelijk gaat het kabinet dan zeggen... oké, okay, zo gaan we het en dan En dat aanpak. is er nog niet. Nee, nee. Dus dat zou ik niet weten. Je kunt het wel verzinnen. Ik, ik las dat maar van Warmedam van Orkater al uh, in zijn achterhoofd rekening mee houdt... dat zo'n plek als zo'n groep als locator zo zou moeten verdwijnen. Hmm. De voorstelling die je hebt gemaakt, samen met Joan Nederlof... samen geschreven, en jij speelt het uiteindelijk, het is je solo-debuut... gaat voor een deel hierover, is het uitgangspunt geweest. En uh, over die voorstelling gaan we het zo hebben. Maar ik wilde je ook nog iets anders voorleggen. Uh, 4 en 5 mei zitten eraan te komen. Mm -hmm. En uh, in Amsterdam is het initiatief genomen, door het Parool onder andere om uh, huizenbewoners die in huizen wonen waar joden in de tijd zijn weggevoerd... om aan die bewoners te vragen een poster op te hangen... zodat 4 en 5 mei heel concreet duidelijk wordt waar de joden zijn weggehaald. Dan valt ik al op de grond. Um, wat vind je daarvan? Zie je, zie je dat helemaal voor je? Um, mm, nou kijk, uh, op zich dat je dat concretiseert... Zoiets uh, abstracts, dat vind ik eigenlijk uh, een goed ding. Maar uh, ik kan me er weinig bij voorstellen bij posters tegen, tegen je raam. Het heeft ook iets van want wanted, hè? of uh, wie heeft deze dief gezien of zo. Uh, in Berlijn uh, is een soort, uh, dat, dat is geloof ik een privé initiatief, daar kun je gouden klinkers kopen. Uh, en die worden dan ingebracht in de stoep voor je huis... Uh, waar uh, weggehaalde en vermoorde joden gewoond hebben. En als je dat weet, dan kan je door de hele stad... als je naar beneden kijkt, uh, door alle stoepen gouden klingertjes zien... waar namen op staan. Dat vind ik uh, ook heel mooi, moet ik zeggen. Ja. Iets mooier dan ja. een uh, voddergekranten papiertje. Ja. ja, goed. Wellicht is het een aanzet. Die tegel ligt daar voor je. Met de vraag of die op een gegeven moment uh, beschreven kan worden. En uh, Luisteraars kunnen zich in het gesprek mengen. Het wordt zelfs zeer op prijs gesteld. Meld u op radiokunststof.nl Lineke Rijksman uh, is onze gast. Gelauwerd, 2006 kreeg je de Columbina En 2008 was het dat je... 2009. 2009, de uh, Theodor. En dat was uh, voor je rol van uh, Hanna Arendt in Hanna en Martin... Wordt trouwens hernomen, zeg ik nu alvast... voor het geval dat ik het vergeet in juni, geloof ik, in Bellevue. 7 tot en met 11 juni in Bellevue in Amsterdam. Ja. En het schijnt een prachtige voorstelling te zijn, heb ik gehoord. Is het trouwens toeval dat je die grote prijs hebt gewonnen... toen je wegging bij toneelgroep Amsterdam... en ze kreeg toen je bij de moed Weet ik niet. Maar je hebt wel vermoeden? Nee, niet echt. Nee, want... Uh, je kan natuurlijk makkelijk denken, oh ja, oh dat heeft daarmee te maken. Maar je kunt ook denken, een jury verandert. En uh, soms ziet een, uh, uh, uh, zien, ziet een jury iets wat een vorige jury niet ziet. Um, soms word je ineens herkend of erkend door uh, een bepaald iemand... die dan tegen anderen zegt, kijk, dat moet je zien en daar moet je op letten. Maar je zou kunnen zeggen, ze is meer op de plaats. Maar het, beide kan, dus ik kan maar in alle al oprechtheid zelf? dat niet zeggen. Ik heb bij Toneelgroep Amsterdam een, uh, ook een ongelooflijk fijne tijd gehad. En um, daar ook rollen gespeeld waar ik uh, met heel veel plezier en uh, uh, vrijheid aan gewerkt heb. Mm -hmm. En um, de mug was een, uh, is een volgende fase in mijn leven. En daar voel ik me um, anders en ook uh, buitengewoon op mijn plek. Ja. En wat bedoel je met anders? Nou ja, ik ben een ander. De tijd is, voor, is vooruit gegaan en ik ben veranderd. Um, en ik, het, het past me nu heel goed om uh, zelf te beslissen waar ik het over wil hebben. Samen met Johan en Marcel, Must Musters en Nederlof. Um, uh, Want jullie voeren, uh, zijn het artistieke team. Hè? En jullie bepalen wat er gemaakt wordt. En je schrijft het ook voor een deel. Het is niet alleen maar toneel, het is ook televisie. En je experimenteert ook met andere vormen van... Media. Ja, een heel groot gedeelte van het schrijven zit trouwens ook bij jou Nederlof altijd. Um, ja, we maken het zelf, we bedenken het zelf en uh, uh, ja, creëren ja. onze eigen voorstelling. En je ja. zou kunnen zeggen voor de mensen die niet zo ingevoerd zijn in de toneelwereld, dat uh, het altijd gaat over de uh, gemeenschap in verwarring. Of, of, uh, nou, het motto van de mug is, het is nu. Dus um, het, we, het gaat ook steeds over wat ons nu bezighoudt. Dat mm -hmm. wil niet zeggen dat het dus altijd voorstellingen zijn... die ook zich nu afspelen. Want we hebben bijvoorbeeld vorig jaar een voorstelling gemaakt... over de verlichting. Maar dan is het een voorstelling over de verlichting... met duidelijke uh, um, linken naar, naar nu. nu. Ja. ja en uh, Hanna en Martin was natuurlijk ook uh, hetzelfde. hetzelfde. Ja. ja. Uh, goed, nou, deze voorstelling komt dus uh, helemaal voort uit uh, die bezuinigingen. Uh, maar hoe ging dat? Ik neem aan dat je niet bij elkaar zit en denkt... we moesten maar eens wat met die bezuinigingen gaan doen, of wel? Nee, nee. En uh, nee, uh, Joanne en ik. het uh, is eigenlijk een doodzaai onderwerp. Nou, doodzaai vind ik het niet. Mm. Nee, ik vind het niet doodzaai. Um, omdat er zoveel uh, uh, meestroomt. Het is, het is niet alleen de bezuinigingen. maar het zegt uh, eigenlijk iets over de tijd waarin we leven. over de manier waarop er tegen kunst wordt aangekeken. en wat dat zou kunnen betekenen. Um, en dat is precies het uitgangspunt. Hè? Ja. Dat is een van de uitgangspunten, ja. ja. Want wat kwam er toen nog meer bij kijken? Nou. Um, de, de, de dingen die ons bezig hielden, was dat nu, maar is, zijn ook altijd een paar thema's over de wereld van nu. De media is een veel terugkerend uh, thema, de rol van de media. Um, uh, en bij mij is een vaak terugkerend thema dat ik pro probeer na te denken over de, wat waar is en wat niet waar, wat echt is en wat niet echt. En dat het toch af en toe vrij moeilijk is om die dingen nog te onderscheiden. Met de nieuwe media is dat zeker moeilijk geworden. Ik bedoel, beelden worden gemanipuleerd of niet. Je kan er van jezelf een heel ander iemand maken. Ja. Niet alleen omdat je op het toneel staat... maar bijvoorbeeld door een heel andere uh, vorm en persoon aan te nemen op het internet. Ja. ja. Um, dus die dingen die, uh, grepen in elkaar samen. En we dachten ook snel, er moet ook een persoonlijke lijn in zitten. Want dan kun je dingen tegen elkaar afzetten. Um, je kunt je eigen blik een beetje... Uh, Kadreren. Je kunt, ook al lieg je dat hele uh, persoonlijke gedeelte... Hè, dat kan natuurlijk net zo hard... kun je zeggen, nou, ik, ik zie het zo en wat betekent dat voor hoe het, hoe het eigenlijk is. En in de voorstelling uh, zet ik een, een persoonlijk gegeven af van vroeger tegenover dingen van nu. Ja, Laten we daar eens mee beginnen, want dat doe je heel slim en heel handig. Je begint namelijk uh, als je moeder en je vertelt uh, een prachtig verhaal... waarbij je als, als luisteraar toeschouwer er onmiddellijk in zit... en denkt, zo mooi kan het dus zijn... Jij, Lieneke Rijksman, werd namelijk uh, geboren op de bondmantel van je moeder... in de artiestenvoier van het concertgebouw. Je vader was uh, dirigent, was op dat moment aan het dirigeren. Jouw moeder wilde toch nog mee en kreeg weeën. Uh, sloop naar de artiestenvoier en beviel van jou... dat je echt bijna in die zaal voelbaar... Uh, hoort het publiek dat het dat daar helemaal in opgaat... tot het Lineke Rijksman zegt... Uh, wat ik daar net heb verteld is een leugen. Hm. En dan speel je dus heel handig met... Uh, je voelt je onmiddellijk betrapt ook, hè? Als, als, als kijker. Ja. <laughs> dat is hoe het werkt, toch? Ja. En waarschijnlijk ook hoe jij zelf dingen ervaart en uh, leest, of niet? Nou ja, ik wilde heel erg graag dat waar de uh, voorstelling over voor een gedeelte over gaat, de, de grens, de onduidelijke grens tussen waar en onwaar en echt en onecht en waarachtig en onwaarachtig, dat dat ook de vorm van het stuk zelf zou zijn. Dus dat je inderdaad, zoals jij het ook zegt, uh, als je zit te kijken, uh, je voortdurend denkt, ik trap erin of ik trap er niet in, mm -hmm. of is dit wel waar of is dit niet waar, dat je door de vorm gaat naar de over de inhoud. Dus um, daarom hebben we ook uh, geprobeerd... om een aantal van die momenten doelbewust daarvoor te gebruiken. Ja. En uh, hoe ontstond dit verhaal? Is dit het verhaal dat jij hebt geschreven? Of heeft Johan dat gedaan? Of... Uh, er is ook nog een tekst bijdrage van Marjolein Februari. Hoe zijn jullie te werk gegaan? Um, nou, we, um, Johan en ik hebben heel veel gepraat samen van tevoren. Johan heeft mij ook geïnterviewd... Um, met name over de persoonlijke dingen. Want ja, voor de rest zijn we eigenlijk uh, continu in gesprek. Dus dat gesprek ging altijd weer door. Maar het persoonlijke gesprek, uh, dat hebben we echt op uh, band uh, gedaan. Hoe was dat? Uh, lastig. <laughs> Wat dat maakt dat lastig? Er want het is anders. een collega van je. En een vriendin. Je, en een vriendin met wie je heel hecht samenwerkt. Ja. En die gaat jou dan plotseling interviewen. Ja. Nou ja, maar we hadden natuurlijk wel um, uh, een kader voor het hmm. interview. Uh, het, ja, we zochten wel naar, nou, misschien moet je dat en dat vragen, dingen waarvan ik uh, niet, in, niet makkelijk direct uh, aan, aan de, ging zitten over ging zitten praten. Dus ik dacht, nou ja, zoals, gaan, zoals uh, de echte gegevens van vroeger bijvoorbeeld, die wel of niet bruikbaar zouden zijn voor ons stuk. Mm -hmm. En we hebben films gezien en we hebben uh, zuchten tegenover elkaar gezeten en we hebben heel veel gepraat over wat uh, het zou kunnen zijn in vorm. Um, en, uh, het was gelijk duidelijk dat je het in je eentje zou doen. Ja, want aanvankelijk zouden we een stuk maken... met de artistieke leiding van de mug. Dus Marcel Musters, Johan en ik. Mm -hmm. Dat had, hebben we nog nooit gedaan. Maar uh, Marcel Musters uh, kregen ze, uh, nam een sabbatical. Johan is een televisieserie aan het schrijven. Kreeg een sabbatical? Nee, nam hem <laughs> ja. en kreeg hem. Uh, Joanne is een televisieserie aan het schrijven... naar aanleiding van Verlichting Light voor de VPRO. Um, en dus, ja, de voorstelling ja, was er wel. Bleef, was wel over. al verkocht uh, voor een gedeelte. Dus um, ja, toen bleef ik over. En toen zat je daar, ja, in je eentje, ja. met uh, negen karakters. Maar goed, zover was het toen nog niet. Nee, maar Want, uh, vanaf dat moment zijn we gaan nadenken over, uh, nou, waar, waar moet het over gaan? Toen ontstonden er eigenlijk drie lijnen: een persoonlijke lijn, de, de nu-lijn van de politiek, de kunst en de wereld. Um, uh. En van, nou, daar zijn we gaan opbouwen. En um, uh, Marjolein Februari, nou, dat is iemand die we beide uh, zeer bewonderen. En um, filosoof, publicist, juist. Uh, ja, ja, en uh, ik heb haar gevraagd uh, of ze uh, iets wilde uh, schrijven. En toen heeft ze een aantal voorstellen gestuurd. En aanleiding daar daarvan heeft ze een, uh, twee stemmen geschreven. Een stem en een zijstem. En uh, een deel daarvan heb ik gebruikt. Ja. En uh, uh, nu nog even terug naar uh, dat persoonlijke, hè, waar, wat toch een radige gewaarwording moet zijn. Want die zegt al, ik, ik praat er niet graag over. Of, uh, uh, uh, daar ligt tegelijkertijd ook de gevoeligheid voor de voorstelling. Mm. En het, heeft, het een heeft ook heel erg met het andere te maken. Maar in welk opzicht? Leg dat even uit hoe dat dan werkt. Ja, ik, hoe nou ja, er? dat heel persoonlijke, waarmee je dus steeds vaker je voorstelling moet verkopen. Dat ja. maak je heel erg inzichtelijk. Ja. Door bijvoorbeeld opeens Sylvie Meis uh, uh, te zijn in de voorstelling. Um, maar maar hoe, hoe ging dat? Hoe kwam nou ja, het persoonlijke zit er ook in, uh, um, omdat... Um, je kunt wel uh, voortdurend uh, commentaar hebben op... Uh, of voortdurend commentaar hebben, dat, zo is het niet. Maar commentaar hebben of dingen vinden van... hoe de wereld om je heen ruilt en zeilt. En mm -hmm. hoe andere mensen doen. Maar uh, ik had ook geen zin uh, om mezelf daarin uh, buit schot te houden. Want dan wordt het zo... Uh, ja, dan, dan loop je het risico dat het geschamper van de zijkant is. Het is, doen we tobben allemaal toch maar... Ja. en eind in de ronde om het goed te doen. Ja. En om je hoofd erbij te houden. En om helder te blijven over wat er nou godsnaam allemaal gebeurt om je heen. En uh, hoe je daarin je eigen weg moet blijven volgen. Want dat en, is wat heel erg in jouw hoofd omgaat, hè? Dat is een van de dingen, ja. Die, die, die, ik, t, ja. Hoe je uh, helder kan blijven in het lawaai om je heen. En in alle, alles wat, je, wat er om je heen gebeurt. Als je, dat, als je veel daarvan ziet en als veel daarvan tot je doordringt... dan is het... Uh, is het zeker af en toe hard werken om helder te blijven. En om, ja, uh, het is een, een woord geworden... Wat, wat je niet met droge ogen uit je mond krijgt... maar om een mate van waarachtigheid te houden. Ja. Ja. <laughs> ja. Het klinkt bijna belachelijk. Ja. Ja. Het, is een, uh, ik, ik heb, het is een heel bijzondere en erg goede voorstelling. Dat zeg ik nu zo snel, maar dat vond ik echt. En het is ook heel erg grappig. Um, dat moet ook gezegd. Uh, Carla Bruni uh, doet ook haar intreden. Waarom Carla Bruni? Ik bedoel, van alle figuren waar je voor kunt kiezen. Nou, ik had een documentaire die... gezien over haar. Uh, op de Franse televisie, geloof ik. Of wel, ik weet niet meer waar. En um, ik, dat fascineerde me ontzettend. En um, toen dacht ik, waarom fascineert dat me nou zo? En uh, daar, ik kwam erop uit dat ik. Um, dat ik haar bijzonder vind. Ik vind haar bijzonder op dat ik denk dat ze intelligent is. Uh, ze doet goede werken. Dat bleek uit de documentaire. Uh, ze zit op de hurken bij daklozen. En, uh, en dat, dat klinkt nou cynisch, maar dat bedoel ik helemaal niet cynisch. Mm -hmm. En ze doet goede dingen in Afrika en zo. En dan ondertussen uh, doet ze die fluisterliedjes... En, en zingt ze bij Nelson Mandela en dan heeft ze die man... En um, er zit ook iets, uh, wat in de documentaire ook, bleek ook heel erg... dat ze uh, in, met een groot gemak ook haar leven in dienst van uh, een ander stelt. In dit geval Sarkozy, haar echtgenoot. En toch nog een, een mate van beeldschone autonomie houdt. Die combi daarvan dacht ik, jezus, daar ben ik ongelooflijk jaloers op... Eigenlijk, dat, dat zal mij wel nooit lukken, en eigenlijk vanuit die fascinatie uh, is het dag. Ik kom, Bruni. Brunie. Ja, dan ja. nou, noem je als eerste dat ze intelligent is. Nou ja, dat is dat volgens mij wel ik. iets wat, ja, dat maar vermoed. het is ook wel iets wat jij belangrijk vindt. Volgens mij, wat je, ja, nou, nou het is opvallend dat je het als eerste noemt. Of je had nou, ik noem niet het verwacht. als eerste... Nee, helemaal niet. Nee, ik noem het als eerste omdat uh, ze fotomodel was. En ik uh, eigenlijk altijd denk dat de mening over fotomodellen is... Dat ze niet... Dom zijn. zijn. Ja. Ja. Ja. Dus daarom noem ik het vooral als eerste. Ja, niet ja, omdat, niet het omdat van... jij dat nou nee, belangrijk nee. vindt. Of, uh, nou, het, is, uh, prettig. het is een pre. Maar, ja, toch? Uh, ja, vind ik wel. Ja. Ja. <laughs> um, wat ik me afvroeg... Want je biografie vertelt... Uh, dat je bent opgegroeid in een Joods gezin. Joodse ouders. En... Uh, over de oorlog werd niet gesproken. Punt. Um, ook daar speel je mee in, in de voorstelling. Uh, helemaal in het begin zeg je iets. Uh, uh, uh, de oorlog is gaap. Um, uh, en zonder die oorlog kan het ook wel persoonlijk zijn. Ja. Wat, maar goed, zonder die oorlog kan het ook persoonlijk zijn. Toen vroeg ik me af, is dat ook niet waardoor... Um, Jij het schaamtevol vindt om over jezelf, over je achtergrond te praten. Is dat ook niet iets wat heel erg bij jou en dus bij die achtergrond hoort? Um, nou, dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Het is een, Kijk, je kan ongelooflijk eindeloos over jezelf nadenken. Maar sommige wat jij graag delen, doet, volgens mij, en veel doet. Ja, maar sommige delen belangrijk vindt. blijven toch altijd een beetje buiten je gezichtsveld. En dat is maar goed ook. Want als je alles over jezelf weet... dan zet je volgens mij geen stap meer buiten de deur. Of, of, of verlies je alle... Spontaniteit. Ik weet het niet. Uh, ik kan niet zeggen dat er schaamte is, bijvoorbeeld, uh, over uh, dat verleden. Dat was het niet. Mijn ouders spraken er gewoon niet over. En die spraken er niet... Nee, nee, ik bedoel geen schaamte over het verleden... maar wel dat het schaamtevol zou zijn als jij breed uit... wat toch vaak gebeurt, neem zo'n interview in het Volkskrant-magazine. dan gaat het al snel over waar kom je vandaan... Uh, wat deed je vader, wat deed ja, je vader? Ja, maar daar heb ik hoog. helemaal niks op tegen... Daar ik heb je niks tegen. Te... Nee, daar heb ik niets op tegen. Want ik ben ook een heel nieuwsgierig iemand. En ik verslind. Je consumeert die... het graag. Ja, ik verslind die <laughs> interviews meestal, ja. Ja, maar of ik. Uh, maar wat is dan het ongemak daarmee? Want het zelf... lijkt zo uit de voorstelling. Uh, ja, uh, ik, ik, ik, ik ben een vrij privé iemand. Ja, dat heb je vaker gezegd. Maar wat is dat, een privé iemand? Dat ik het niet makkelijk vind. Omdat ik er zoveel bedenkingen bij heb. Om, uh, nou, op alle persoonlijke vragen die jij nou op mij zou af kunnen vuren... Mm -hmm. uh, net zo persoonlijk antwoord te geven. Ja. Terwijl ik heel erg vaak fantaseer dat ik het wel doe. En, dat is, uh, en het uh, ook oefent. En heel vaak <lacht> oefent. In bed heel erg vaak <lacht> ongedwongen antwoord geven... op de meest intieme vragen. Ja. <lacht> Kijk, dat vind ik nou leuk. Ja. Maar wat zijn je bedenkingen? Ja, uh, die bedenkingen die, die gaan over... Um, die zijn zowel dat ik het soms onesthetisch vind... om alles maar op tafel oh, te leggen kijk, en ik. Ja. En soms ook denk, um, hou er eens mee op. Hou er eens mee op om die hele vuilniszak... waar af en toe ook hartstikke mooie dingen tussen zitten. Dat is natuurlijk ook het lastige. De vuilniszak ja. wordt omgekeerd en je denkt... verdomd, er zitten allemaal parels in. Maar er zit net zoveel tussen waarvan je denkt... Hé, buh, moet ik dat nou ruiken? En... Um, uh, er zit een soort, blijkbaar bij mij een soort natuurlijke... al wel misschien is hij niet zo natuurlijk, maar gegroeide <lacht> grens. Mm -hmm. um, maar misschien heb ik nog gewoon nog nooit de juiste vraag gekregen. Nou, ik, weet het. Oh, ik, dat ik, kan ik zit er een nog. beetje omheen te warrelen. De bedenkingen zijn uh, van inhoudelijke aard en, en ook van, uh, van ongemakkelijke aard, geloof ik. Ja. Persoonlijke aard. Niet zo durf. Hoe ging het dan met Johan? Iemand die dan... Ik bedoel, wij kennen elkaar niet. Johan is een vriendin van je. En hoe gaat dat dan? Nou, dat gesprek was ook niet makkelijk. <laughs> maar uh, uh, het was ook niet makkelijk omdat... Uh, de, de, de, er zijn ook dingen uh, in mijn verleden helemaal niet leuk om over te praten. En als ze helemaal niet leuk zijn om over te praten... dan, uh, ja, dan is het ook niet iets wat ik makkelijk doe dan rakel je dingen op die eigenlijk heel onprettig zijn. En waarom koos je ervoor in dit geval? Om nou, het is gewoon even... ik, dat doe ik niet. Ik, in, in de voorstelling. Uh, nee, maar met Johan? Omdat we um, uh, de plek te pakken wilden krijgen... van waaruit dat een, in een vermonde vorm... een goede bijdrage zou kunnen vormen. Leg dat eens uit, want hoe, hoe werkt dan zoiets in het theater? Want je vindt het dus belangrijk dat jouw persoonlijke biografie... Kijk, op de een of andere manier wel van werkt, invloed is op de voorstelling. Ja, hoe top? het werkt in de voorstelling, ik hoop dat ik het een, een beetje goed kan zeggen... is, uh, ik kom uit een gezin waarin het uh, niet altijd helder was... wat waar was en wat niet waar was. En waarin nogal uh, gelogen werd ook. En ik was een kind wat heel snel het gevoel had dat er iets niet klopte. En um, uh, daar leed het hele gezin onder. Zwaar. Omdat ik een kind was wat al heel vroeg het gevoel had dat er iets niet klopte. En omdat ik ook een kind was wat zocht en bleef zoeken tegen de klippen op. Dat specifiek, dat aspect heb ik willen meenemen in de voorstelling. Omdat ik denk dat dat persoonlijke aspect uh, kleurt wie ik geworden ben. En dus ook kleurt waarom ik, mij dat zo intrigeert in de wereld. Mm -hmm. uh, en dan ja. gaat het dus over waarachtigheid. Over wat is waar en wat is niet waar. En dan kom je bij het toneel terecht. Ja. Waar niks waar is. Ja, en... Nou, weet ik niet waar, de, waar het een gelogen waarheid is. En een gelogen waarheid is wel waar. En zeker voor de periode dat je zit te kijken... is de illusie is waar je besluit allemaal in te geloven. Er is niets mooiers dan dat in zo'n gestructureerde theatervorm. Heel even, want het is half acht. Dat betekent dat er verkeersinformatie is. En het duurt inderdaad maar heel even, want er staat maar één file. Op de A9 Alkmaar Amstel, Amstelveen-Alkmaar, dus richting het noorden... tussen het knooppunt Rotterpolenplein en Beverwijk... twee kilometer door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. NTR brengt cultuur. Elke dag. Even kijken. We, uh, u luistert naar Kunststof. En vandaag is Lienke Rijksman onze gast... Actrice en speelt op dit moment een solo voorstelling. Wat is het nu? En eh, er zijn een paar reacties binnengekomen van luisteraars. Ruud Mijns meldt zich en hij zegt... het is inderdaad een ziekelijk revanchisme. Wraak voor het gebrek als reactie op uh, ja. de bezuinigingen en het advies... en het commentaar van de NRC gisteren. En dan uh, een mail ook van Gerry Bonenkamp. Ook in Nederland, namelijk in de gemeente Borne, provincie Overijssel... liggen kopere tegeltjes in de stoep voor de huizen van waaruit Joden zijn afgevoerd. Dus er is een gemeente in Nederland, Borne, waar, uh, waar het ook gebeurt. Daar hadden ja. we het net over... Um, Lieneke Rijksman, uh, om het gesprek weer even op te pakken. Uh, we spraken dus net over um, het ongemak om uh, het persoonlijke uh, erin te brengen. Maar dat je daar tegelijkertijd heel uh, fantastisch mee speelt in, in de voorstelling. Door een geweldig verhaal uh, te vertellen en dan te zeggen van het uh, is niet waar. Dit was een, uh, dit was een leugen. Um, en uh, we hadden het over jouw persoonlijke biografie, de oorlog, uh, die van belang was uh, in, in het gezin, maar waar niet uh, over gesproken werd. En we hadden het over de waarheid en de onwaarheid, wat in jouw leven van, van veel belang is. En uh, waarmee ik zei van nou, dan zit je toch goed aan het theater. Ja. En toen had je het over de gelogen waarheid. Ja. Hoewel je ook kunt afvragen: is dat wat wij nu bespreken meer waar dan wat jij gisteren vertolkte dat in kun het je theater? Vragen, ja. ja, Nou geef <laughs> het antwoord. Uh, nou, maak het is alle twee waar. Ja. Meer waar weet ik niet. Nee. In de, in de, in de, wat, wat ik gisteren deed was uh, uh, verzonnen. En voor een deel was het een, een gemaakt iets, een gemaakte avond toneel. En wij zitten, mm -hmm. ja, te praten. Wat, wat kost het je eigenlijk om die voorstelling te spelen? Want uh, of het was gisteren een uitzonderlijke voorstelling, of je kan mij heel makkelijk wat wijs maken. Maar volgens mij um, uh, gaat, gebeurt er veel met jou in die voorstelling, mm. ja. Hoewel, uh, dat, is, dat is ook zo, maar het is natuurlijk ook uh, uh, mijn vak. Dus uh, uiteindelijk uh, heb ik het ook wel allemaal in de hand. Er gebeurt veel. Ja, dat geloof ik ook wel. Maar de ik ik heb het wel in de hand. Maar, maar de, het is gekozen allemaal. Ja, maar uh, dat er iets van jouzelf heel erg uh, aan de orde komt, dat, en dat het heel dicht op de huid is, mm -hmm. dat heb ik volgens mij wel goed gezien. Ja. En wat kost dat je dan? Want je staat er ook nog eens in je eentje. Ja, nou, of wat uh, vraagt het van je? Dat is een betere vraag. Wat kost je? het je? Het, het, het, het, het, het, um, het vraagt niet zozeer uh, meer iets dan een andere voorstelling hoor. Uh, want het is werkelijk zo dat ik, uh, ik. doe alles. Alle keuzes zijn gemaakt en alle keuzes zijn in de hand gehouden. En ik speel ermee. Dus in die zin is het echt uh, niet anders dan anders. Maar wat wel anders is, is dat ik alleen ben. Ja. En dat is. Uh, en voor het eerst. En voor het eerst, ja. En dat. Uh, ja, dat is heel anders dan alles wat je doet, komt als een boemerang in je eigen gezicht terug. En. Uh, uh, je moet de hele lijn zelf en de hele boog zelf opbrengen. En. Je bent de enige verantwoordelijke, ja. En uh, wat zijn de momenten dat je oh, lekker, nou kan ik even uh, dit personage doen? Zijn er momenten waar je naartoe leeft? Dat het... uh, nee, ik vind het eigenlijk een hele hoop dingen leuk om te doen. Ik ben erg dol op de filmtrailer zelf. Ik zal maar zeggen Lara Croft. Ja. Maar uh, <lacht> er zijn veel momenten... die leuk Waarop je je adidas Jackie aandoet ja. en echt de X-vrouw ja. kan, uh, ja, ja. kan spelen... Ja. Ja, ja, dat is, vind ik een heel leuk moment. Maar er zijn veel momenten. Ik vind het uh, tot nu toe... Ik ben nog maar net begonnen. Het is dus een leuke voorstelling om te doen. En dan dat publiek. Um, want uh, je begint de voorstelling met de mededeling... dat er op zaterdagavond uh, 2,5 miljoen mensen naar Ik hou van Holland kijken. RTL 4. Ben jij daar één van eigenlijk? Nee. Heb je het wel eens gezien? Ja. Nou, niet helemaal, maar uh, fragmenten, ja. Ja. ja. En toen? Ja. Ik, ik zie dat dat een leuk programma is. Dat dat een programma is waar, uh, ja, waar veel mensen met plezier naar kijken. En, uh, <laughs> nee, helemaal niet. Dat begrijp je helemaal niet. Nee, nou, zeg ik ben heel benieuwd. Be ik begrijp jij waarom professor op een <laughs> zolder. Um, uh, ja, nou, ik, ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen, want ik heb het nooit helemaal gezien. Ja, kom op, en dat heeft reden. Nee, mij boeit het niet. Mij boeit het niet. En dan zitten er, hoop jij, 250 mensen te kijken naar uh, jouw voorstelling. Ja. Nou, dat waren er gisteren 30. Ja. En uh, vrijdag was het het dieptepunt. Ja, het is meivakantie. En, um, en mooi weer, prachtig weer, Pasen. Maar uh, dat dieptepunt hebben we nu gehad. Ja. En het is echt onterecht, stel ik nog maar even. Maar goed. Um, Jij hebt dan ook helemaal een berekening gemaakt. Hoe lang jij dit stukje. Stukje noem je het dan ook. Zou moeten spelen. Nou ja, met 2,5 miljoen? Uh... Moet ik reïncarneren. Een paar keer. <laughs> om die 2,7 miljoen. miljoen. Ja. Maar doet dat er wat toe voor jou? Um, ja. Ik wil dat de zaal vol zit. Ja. Absoluut. Ik wil het spelen voor zoveel mogelijk mensen. En um, uh, dat betekent niet. Dat ik het niet met net zoveel plezier speel. Voor 50 mensen. Maar ik. We hebben het allerliefste, zoals ieder uitvoerend kunstenaar... dat de zaal vol zit. En dan gaat het ook over de discussie, hè? want dat hoor je de hele tijd. Want het gaat ook over die bezuinigingen op de cultuur. En dan roepen ze, ja, hoezo, waarom zouden wij... wij genieten gewoon van Ik hou van Holland op zaterdag aan... waarom zouden wij mee moeten betalen aan die voorstelling van Lineke Rijksman? Ja, ook deze geluid laat jij horen in je eigen voorstellingen. Nou, ja, goed. Over dat meebetalen is al zo ontzettend veel gezegd. Bas Heijn heeft in een geweldige column berekend... hoeveel wij weer moeten meebetalen aan voetbal. En er stond nu, geloof ik, in de Volkskrant van Leonor Pauw... dat er meer subsidie naar koeien gaat dan naar uh, ton, uh, kunst. We betalen allemaal mee voor een hele hoop gemeenschappelijke dingen. En dus, dus ook voor toneel. En dus, en dus ook moeten, voor kunst. Ja. En, dus en moeten dat ze hoort niet bij een zei... maatscha beschaafde maatschappij. We gaan even naar Bach luisteren. Ik wil ja. toch even zong jouw moeder? Uh, ja. En mooi. Was ze een sopraan? Nee. Maar ze zong wel mooi. Ja, ze zong heel mooi. Ze was, volgens mij was ze uh, alt. En, uh, uh, zong ze in maar een ze koor. zong niet voor haar beroep, hoor. Ze dat zong ze in zong... een koor. Nee, ze zong gewoon voorzelf. Thuis. Thuis. En dan wist je dat ze gelukkig was. Ja. Hier komt uh, niet de moeder maar wel Ingrid Schmidhuizen. met Huzen, de sopraan. Anna Magdalena, Bach. Dat laat je ook horen hè, in, in je voorstelling. En dat wordt dan uh, afgewisseld door uh, Venus van uh, Shocking Blue. Is dat wat er gebeurde ook uh, uh, bij de familie Rijksman? Uh, ja, ik mocht niet naar uh, Veronica luisteren. Tenminste, ik, ik herinner me dat ik echt geplakt zat... met mijn oren op mijn transistorradio in bed. Maar, uh, zo. maar op een gegeven moment ging het natuurlijk, kwam het natuurlijk toch gelukkig binnen. Maar hoe ging dat dan? Dan uh, kwam je vader... Uh... Nou, ik heb verdrongen hoe het precies ging, moet ik even ja, zeggen. Ja, maar... dat is makkelijk. Nee, uh, uh, ja, ja, er waren gewoon een heleboel dingen die, die, uh, die niet mochten. Kauwgen mocht niet en flipflops mocht niet. En Wat zijn flipflops? Van die, van die teenslippers, waarvan oh, ik het geluid wel ontzettend opwindend ik... vond. Ja. Maar dat mocht dan weer niet. <lacht> Het waren on, onbegrijpelijke regels, eigenlijk. Je vader was rector van een uh, Amsterdams lyceum. En, uh, en streng, dus. Uh, ja. Zo zou je het kunnen noemen. <laughs> Dit is lastig, hè? <laughs> Gek is dat wat er dan <laughs> gebeurt. Nee, nee, zo zou je het kunnen noemen, ja. ja. ja er waren... Um wonderlijke regels. Maar ja. dan, toen mocht jij naar de toneelschuur? Uh, naar de toneelschuur? Naar de toneelschool. Ja, maar toen... Uh, mijn ouders ook zijn een... op een gegeven moment gescheiden, hoor. Dus uh, En ik heb... Mijn eigen ontwikkeling is... Uh, ja, ik heb me nooit iets aangetrokken van wat wel of niet mocht in dat opzicht. En die ruimte was er ook. Het was niet zo dat... Uh, de, de, de deuren en de ramen dicht gegrendeld zaten van binnen. Dat was absoluut niet Nee, maar goed, liever geen, geen Veronica en geen flipflops... En nee, maar toneel was wel helemaal toeleid. in orde. Ja, toneel was helemaal in orde. Dat mocht. Want cultuur. Waarschijnlijk. En kunst. Ja. Wat stelde je er eigenlijk bij voor toen je actrice werd? Toen ik het werd? Ja, of nou, toen je ervoor koos, Toen je naar die school ging, naar de toneelschool. Wa wat, ik wat voor vo beeld had je erbij? Uh, ik had eigenlijk het beeld uh, van... Uh, uh, ik, ik heb dat wel eens eerder in een interview gezegd. Ik wilde eigenlijk altijd heks worden vroeger. Omdat ik uh, toveren zo geweldig. Het leek me geweldig alles kunnen toveren. En eigenlijk stelde ik me dat van toneel ook voor. En ik deed het ook altijd als kind. Al vanaf vier speelde ik al toneel. En dat de magie dat je kon veranderen in anderen... en dat dat dan ook waar was voor de periode dat je dat deed. En ik stelde me voor dat ik dat uitvergroot overal kon blijven doen. Eén groot sprookje en alles kunnen veranderen. Ja, nou, sprookje wist ik al vrij snel dat dat niet alleen maar zou zijn. Maar, <laughs> veel dingen, uh... maar in elk geval de werkelijkheid uh, verdoezelen. Uh, weg uit de werkelijkheid. Uit de werkelijkheid met je hand zetten. zetten. De werkelijkheid met je hand zetten, ja. We spraken Titus Muizelaar nog, eh, ex-collega, ex-geliefde ook... maar dat hoeft niet op de radio, Heb je dat nu toch gedaan? <laughs> het hoeft niet. Het was niet zo dat het niet mocht, maar het hoeft er niet. Um, maar dat is dan volgens mij ook dat hij dan in zijn achterhoofd heeft... dat jij dat liever niet wil, denk je niet? Nou, dat werkt niet. Nee. nee. <macht> okay, hij zegt, ik vind het knap, want hij is ook bij de voorstelling betrokken geweest... Heeft, of heeft het gezien op bepaalde momenten. Uh, ik vind het knap hoe Lineke gebruik heeft kunnen maken van de kunde van haar ouders en hun verhaal. Ze heeft haar persoonlijk leven in een groter weten te vlechten... en duidelijk wordt hoe haar mini-wereld repercussies heeft... voor de maxi-wereld waar ze in staat leeft. Ja. Nou ja, dat is misschien op een andere manier geformuleerd... wat ik net zei, dat ik uh, dingen van vroeger gebruikt heb... en en misbruikt heb en verzonnen heb en vervormd heb... Mm -hmm. om het te hebben over het grotere geheel, ja. Heb je nu het gevoel dat je er wijzer van bent geworden... van, van deze voorstelling? In wat voor optie? Nou, omdat je uh, zoiets hebt aangeboord. Weet je wel, wat je net vertelde, het interview met Johan Nederloft... in je eentje doen? Um, heeft het je iets gebracht? Heeft het je iets gegeven? Um, dat weet ik nog niet. Omdat de voorstelling nog zo pril is, uh, heb ik, kan ik dat nog niet zeggen. Dat, het zou Ook kunnen niet dat, of het je iets duidelijk heeft gemaakt. Nee, het zou kunnen dat dat komt. Dat dat nog komt als ik wat verder ben in het, uh, in het spelen. Maar het is natuurlijk nog maar net uit. En uh, ik heb waarschijnlijk die afstand nog niet helemaal. Mogelijk. Mm -hmm. Want als je, als je het hebt over zoiets, naar mijn idee, toch groots... want waarachtigheid, dat klinkt bijna bijbels. Mm. Wat is dat eigenlijk voor jou, waarachtigheid? Ja, dat is een... Uh, ergens in de voorstelling zeg ik... Uh, ik dat is een plek, <laughs> een innerlijke plek... Um, waar, uh, waar, je de, waar je dingen van elkaar kunt onderscheiden... Waar je kunt onderscheiden in jezelf uh, wat waar is en wat niet waar is. En uh, wanneer je niet trouw bent en wel trouw bent aan wat je vindt dat zou moeten gebeuren. En nu zouden we eigenlijk jouw gezicht daarbij moeten zien. Ik zie het maar. Want uh, uh, wat gebeurt er nou als je dit zo formuleert? Nou ja, het is zo'n broze plek. Hè, om over te. Het zijn broze woorden. Het zijn woorden die zo snel belachelijk te maken zijn. En zo, bah, waarheid bestaat niet. En waarachtigheid. En houdt toch op. En uit welke eeuw kom jij eigenlijk precies? En wie denk je wel dat je bent? En, uh... <lacht> uh, dit, het, het is heel... Het is... Uh... Dun ijs waar je hm. het over hebt. Daar is kan dit, je makkelijker ook hoe, hoe mensen op, wel eens op jou reageren? Nee, want ik praat hier niet zo ver <laughs> over in het openbaar. <laughs> nee. En dat hoeft ook helemaal niet. Want ik, het is ook helemaal niet zo dat ik de hele tijd bezig ben met waarachtigheid. Hoor. Ik kan ook, uh, je bent ook als de dood dat je nu vanaf nu... Ja, maar natuurlijk ben je als de dood. Want het, maar waarvoor eh, Nou ja, wat? omdat daar zit ook iets aan uh, dat je denkt... Maar god zeg, um, uh, het, het, het vleesgeworden geweten is op aarde gekomen. En, en uh, houdt nu iedereen de plek van de waarachtigheid voor. Zo is het helemaal niet. Ik, ik ben net zo'n leugenaar en net zo... Uh, uh, in de war en net zo jaloers en net zo onuitstaanbaar als iedereen. En helemaal niet waarachtig. Maar er is wel... Die plek, die ken ik wel. En ik verlang wel vaak naar die plek. Maar wat is die plek dan? Dat is een plek uh, van... Ja... Uh... Misschien wel een plek van... stilte of zo. Of van... Nou, waar je voorbij bent aan uh, alle strategie. En waar je voorbij bent aan, aan, aan, alle, uh, aan al je gedrag. Omdat je dingen voor elkaar wil krijgen. En mensen onbewust of bewust zitten manipuleren. Of op iedereen zitten projecteren. Of je continu gekwetst voelt. Of denkt, oe, o, over deze pijn kom ik niet. En hoe durf je me dat aan te doen? Daaraan voorbij. <lacht> ja. Dat is een lange weg, leer. Dat is een lange weg. Nou, inderdaad. <lacht> Ja. Want is jou dat wel eens gelukt? Ja. Ja? Ja. Het is me wel eens gelukt. Het, het lukt volgens mij veel mensen wel eens. Om op een, en on onder, onder welke omstandigheden. omstandigheden. Te komen. Wat, moet je daar iets voor doen? Of? Ik weet het niet. Ik zou dat voor andere mensen niet kunnen zeggen. Uh, onder wat voor omstandigheden. Bij mij gebeurde het... Uh, of is het een aantal keren gebeurd onder grote stress dat ik uh, ineens iets kon loslaten van binnen en dacht... maar alles waar ik me nu zo over opwind, alles wat me zo naar mijn keel vliegt... waar ik wanhopig over ben, als ik, als ik nou... Het, het klinkt eigenlijk al te rationeel om te zeggen als ik nou een stap verder zit... maar dat ik ineens een stap verder kon zitten... en op een plek aankwam waar, waarop ik naar al dat gedoe kon kijken in mezelf. Mm -hmm. En omdat ik er ineens naar kon kijken, um, was er grotere rust... En um, helpt het toneel daarbij? Heeft het werk je daarbij geholpen? Of heeft... Nee. Nou, ik weet niet of het toneel daar nou zozeer bij helpt, moet ik eerlijk zeggen. Het toneel is toch een buitengewoon kwetsbare aangelegenheid. Ook geweldig om te doen, hoor. Ik, ik klaag niet. Maar het, de andere kant van de medaille van dat, uh, van dat toch geweldige vak... is de grote kwetsbaarheid. Hmm. Maar, maar misschien heeft dat ook wel geholpen... omdat je uh, je eigen kwetsbaarheid zo ongelooflijk moet... Toespreken. Misschien helpt dat wel, ja. Want het is nogal een keuze hè, om voor zo'n vak uh, te gaan. Om, om, he, want om altijd maar op zoek te gaan naar die kwetsbaarheid. En, uh, heb je wel eens gedacht van ik had dat eigenlijk veel beter niet kunnen doen? Ja. Of is dat nou wel een verstandige keuze voor iemand zoals ik? Ja. Maar volgens mij denkt iedere toneelspeler regelmatig. Uh, waarom doe ik dit in godsnaam? Ja, ik geloof wel. Dat hoor ik ook veel van vrienden en vriendinnen. En weet je dan het antwoord? Nou, dat, ik weet niet of er een gemeenschappelijk antwoord is, maar in mijn, in geval, geval? In mijn geval is het dat ik van jongens af aan niets anders heb gewild dan dit. Dus dat er iets groters was dan de angst, wat me toch iedere keer weer het podium opduwde. Want die angst is er. Ja. Voor wat? Ja, voor wat uh, voor wat je je verbeeldt dat uh, de kritiek met je kan doen. Dus je denkt, ze, ze kunnen me afmaken, ze kunnen me niet begrijpen. Ze kunnen filijn zijn en op de vrouw spelen. En als ze dat doen, ga ik ten onder. Dat is niet zo, je gaat niet ten onder. Wat er met je gebeurt, is dat het je bezeert. Dat zijn twee verschillende dingen. En... Um... Hoezeer heb je het nodig om, om daar te gaan staan? Want het zit ook ergens in de voorstelling van: ja, waarom zou ik het eigenlijk doen? En dan, ja, maar je wilt het ook. Je wilt gezien worden. Je wilt dat ze naar je kijken, dat ze ja. naar je luisteren. En ik heb, ik denk dat ik, dat, dat ik het daar al vanaf zo jong wilde. Ik heb een uh, grote behoefte om te spelen. Letterlijk. Het letter, de letterlijke zin van het woord. Ik vind het spelen zelf heel erg leuk om te doen. En wat is dan speel? Ik bedoel, is dat niet zijn wie je bent of is het juist... Het is ja, wel, want je bent altijd wie je bent. Ook als je, als je uh, transformeert in, uh, in uh, uh, zal ik zal maar zeggen, Lady Macbeth of Medea. Dat, je, je neemt jezelf daarin mee. Uh, ja, het is denk ik de, de, de mogelijkheid hebben en de vrijheid hebben... om alle kanten van jezelf te, te onderzoeken en te laten zien... en hopelijk uh, ja, mensen iets, iets, een plezier mee te doen... We spraken Marike Hebink ook nog, uh, goede vriendin, ex-collega... Uh, bij Toneelgroep Amsterdam. Ja. En zij zei, het gaat bij Lieneke echt over de waarheid en, en de onwaarheid. Dat is het onderwerp in haar leven. Voel je dat ook echt zelf zo? Uh, uh, ja, maar dat betekent niet dat daar, uh, dat, dat al mijn rollen... Uh... Kleurt. De rolkeuzes kleurt. Nee, helemaal niet. Ik, ik, ik speel met liefde bijna alles. En dan, um, hoe ik het speel, zal wel gekleurd zijn door wie ik ben. Maar de keuzes die, die kunnen gaan van uh, uh, nou ja, een, een diep gestoord, griezelig iemand tot een uh, elfje. Um, en hoe ik het doe, zal wel, ja, dat zal, daar neem ik mezelf natuurlijk in mee. Maar ik kies liefst voor extreme. Is er nou een rol waarvan je zegt die um, is cruciaal geweest in al die jaren? Nee, wel rollen, maar niet één rol. Nee. Noem eens een paar dan. Mm, ik heb heel die echt het... van belang zijn. Geweest nou, liefhebber je... van gerard Jan Reijers, ja. wat ik met Titus Muizelaar en Fred Goesens heb gespeeld. Uh, en waarom? Omdat dat een uh, volledig geïmproviseerde rol was. En uh, daar heb ik ongelooflijk veel geleerd en heel erg veel plezier mee van gehad. Um, en daar, daar ontdekte ik ook hoe leuk ik het vind om zelf mijn rollen te maken. Dat ontdekte je daar? Nou, niet daar pas, maar daar kreeg ik ook echt de gelegenheid binnen een, een repertoiregezelschap. als de nog op Amsterdam, om het te doen. Ja, dus dat was uh, heel erg leuk. Wacht even, hoor. Er, ja. komen, er, er komen ondertussen ook nog reacties binnen. Ja. Misschien moet ik die eerst even doen. Uh, even kijken, jullie hadden het net over de Stolperstijnen, de struikelstenen. Uh, ze zijn ondertussen ook in Amsterdam gespot en in Duitsland. In onder andere ook in Hamburg en vast nog andere steden. Initiatief van een Duitse kunstenaar. Uh, de familie kan voor een bedrag een steen laten plaatsen... op het adres van weggehaalde Joden. Waar we het net helemaal aan het begin van de uitzending over hadden. Dan nog een reactie van Mirjam van Ditshuizen. Prettig gesprek. De, son, de zon schijnt buiten, maar ik luister met plezier naar dit gesprek. Heerlijke muziek. En ja, ik luister steeds minder naar de gesprekken op de tv. BN'ers die eindeloos hetzelfde herhalen, steeds minder inhoud. Gelukkig is er nog kunst en zijn er nog mensen die onderbetaald kunst maken. Gelukkig zijn er nog mensen die willen toveren. Hmm. We hadden het net over die rollen van je. Elineke Rijksman, ik vroeg je... Um Welke cruciaal zijn geweest? Je begon met uh, liefhebber, Geert-Jan Reines, Titus Muizelaar. Daar heb je leren improviseren. Of... Nee hoor, nee, nee, nee, daar heb ik daar. het niet geleerd. Maar daar... Dat, daar. dat mocht binnen een repertoiregezelschap ja. en dat was vrij bijzonder in die voorstelling, dat dat kon. En je ontdekte daar dat je het ook mooi vond om zelf voorstellingen te maken. Ja, dat, nou, dat wist ik ook wel allang, maar daar... daar kreeg ik ook de gelegenheid, daar was ruimte... om dat in die voorstelling in ieder geval te doen. Welke andere rol is van belang geweest? Of vind ben je dit heel, heel lastig? Ja, ik ben heel slecht in lijstjes, ook omdat ik eigenlijk... een erbarmelijk geheugen heb. Um, ja, er zijn meerdere rollen waar ik van genoten heb. Ashes to Ashes van Harold Pinter. Um, uh, ja, een aantal rollen, ja. Nou, het gaat mij ook niet zozeer om waar je dan van genoten hebt. maar Ik vraag me af of als je... Um, want ik ben ook als iemand daarmee vraagt, wat vond je nou een mooie uitzending... weet ik het ook nooit meer. Maar ik kan me wel voorstellen dat, je, uh, dat er een rol is... waarvan je zegt, die kwam zo dichtbij. Of die was zo uh, uh, belangrijk, dat er echt iets veranderde. Of dat er iets... Maar misschien mm. gebeurt dat ook helemaal niet. Ik, ik, uh, nee, zo, als je het zo ingrijpend formuleert... is dat niet echt met één rol gebeurd. Ik denk dat ik altijd rollen fijn heb gevonden waar ik hem... Uh, grote maat van autonomie in, in konden hebben en dat heb ik altijd heel prettig gevonden maar um... en het feit dat je dan bijvoorbeeld voor hanna arendt uh, uh, de theodor kreeg zeg je dan ja natuurlijk want dat de, de, daarin heb ik mezelf ook op zo'n fenomenale wijze kunnen laten zien denk je van nou dat had, had ik ook makkelijk voor een andere rol nou beide de gedachten over... niet nee? ik, ik denk eigenlijk nooit ja natuurlijk Natuurlijk krijg ik de door. Natuurlijk gaan alle prijzen op mijn bord vallen. Nee, die, dat, dat heb ik helemaal niet. Nee. Nee. nee, en ik heb ook niet gedacht... Dat... Ik had het ook nog wel voor honderd andere rollen kunnen krijgen. Nee. Je was heel verbaasd. Ja, ik, ik vond het ook fantastisch. Want uh, er waren uh, geweldige mede-collega's genomineerd, punt 1... En uh, het was voor een zelfgemaakte voorstelling in de kleine zaal. Dus dat vond ik al. Het zou zomaar weer eens kunnen gebeuren, hè? Ja, Lineke Rijksman, wat komt er op de tegel? Je hebt maar heel weinig tijd meer. Uh, er komt op de tegel. Zit, uh, mag het ook een beetje lang zijn? Er zit altijd maar één bezoeker in de zaal. En die heeft de macht zijn standpunt te veranderen. Met aan Marjolein Ja, die is heel mooi. Dat zit ook in een voorstelling. Dankjewel, Lineke Rijksman. Uh, voorstelling is uh, uh, nog maandenlang uh, te zien. Ja. Gaat alle kijken. Kijk ook even op de site mugmettegoudentand.nl. Dank je wel. Dank mevrouw Rijksman. Dit was aflevering 2271. Morgen ontvangen wij succesauteur Peter Bualda. Tot dan. Radio 1. Hey. Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag.